Uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Op Schiphol hebben woorden dat betekent dat romp, vleugels en staart... sneeuw en ijsvrij gemaakt worden, terwijl passagiers in het vliegtuig zitten. En verder zorgde de sneeuw op de wegen niet voor heel veel problemen. In het amateurvoetbal gaan veel wedstrijden dit weekend niet door. Bij aardbevingen in het zuidoosten van de Filipijnen... zijn zeker zes doden en meer dan honderd gewonden gevallen... Gisteravond was er een beving van 6,7. Vandaag waren er een aantal flinke naschokken... en een tweede beving met een kracht van 4,9. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. In het getroffen gebied zijn veel gebouwen beschadigd. Ook is er op veel plaatsen de stroom uitgevallen... en zijn er problemen met de watertoevoer. In de Iraakse hoofdstad Baghdad zijn heftige botsingen geweest... tussen veiligheidstroepen en duizenden aanhangers... van een Sjiitische geestelijke... Daarbij is zeker één Iraakse officier omgekomen... en zijn zeven militairen en tientallen betogers gewond geraakt. En de betogers probeerden met geweld de groene zone binnen te komen. Dat is een zwaar beveiligd stadsdeel... waar de Iraakse regering en buitenlandse ambassades zitten. En het ambulancepersoneel krijgt een nieuwe outfit. Het fluoriserende geel met groen in de kleding gaat er grotendeels uit... Ze krijgen nu een grijsblauwe broek met rode strepen en een fris-groene jas, volgens een woordvoerder. Het personeel wilde graag een nieuw tenue, omdat ze nu moeilijk te onderscheiden zijn van medewerkers van de huisartsenpost en de EHBO. Het weer nog. Vanavond en vannacht trekt een nieuw neerslaggebied met regen, natte sneeuw of sneeuw over het land. Ook kan het ijzelen. De temperatuur kan iets onder nul uitkomen. Morgen wordt het in de loop van de ochtend droog, in de middag breekt vaker de zon door en wordt het 2 tot 7 graden. Dit was het. En... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in zand Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, entertainment for you. Goed, als een deel van mijn leven voor jou, waar ik op vertrouw. Tegen rotsen slaan, weet ik dat je naast me staat voor altijd. Zeven oceanen. Water valt op een wiel, draait en draait. In het allerdiepste deel van mijn hart. Alleen jij kent de wereld. Oh, see. Kinner en uh, 7 oceanen. En dat allemaal hier op die 106.9 en 104.5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur dag, uh, per dag op uh, de tv-tekst hier in wordt. En uh, ja, natuurlijk hebben we de zaterdaggast. De Entertainment for You, zaterdaggast. Ja, en dat is, uh, dit keer is het uh, ja, Dennis Alberti. En hele goede middag. Hele goede middag. <laughs> hey Dennis. Oh, ja, ik draai net de verkeerde schijf dicht. <laughs> Hey, uh, ja, ik zou zeggen, stel je eigenlijk even een beetje voor. Ja, nou, ja, uh, de meesten je, die kennen je denk ik wel al. Ja, ik kom ook uit Zandvoort, hè, tenminste. Ik heb hier acht jaar gewoond in dit mooie dorp, ja. in, in Park Duinwijk. Dus je kent het hier goed. Ja, Dennis Alberti, dus uh, waar zal ik beginnen? Ja, de achternaam zegt het eigenlijk al een ah, beetje. Ah. Familie van de beroemde Zang-familie. De, ja, de kleinzoon Willi, van Willy. Willy. Uh, ja, precies. Uh, ja, we hebben ook nog Johnny natuurlijk. dat is ook nog familie van je. Ook natuurlijk. nog familie, ja. die ja. ja, ja. zit in een andere tak van sport, maar uh, doet ja. het ook erg goed. Ja, ja. En uh, ja, sinds een jaar of, uh, wat is het, tweeënhalf, uh, drie, uh, ben ik nu zelf ook uh, volop uh, solo aan het zingen. Ben nu net met mijn, uh, met mijn vierde single uh, ben ik uitgekomen. Alleen voor jou. Alleen voor jou, ja. En uh, ja, gaat lekker. Ja, ik denk, uh, ik denk dat ik eerst een oud nummertje ga draaien van je. Gezellig. Ja, dat uh, ik bedoel... Je, je hoeft nog niet weg, toch? Nee. nee? Oké. Okay. <laughs> nee, ik denk. Uh, mag ik uh, vannacht bij je slapen? Ja, ja daar is het mee laten begonnen. We, laten we het eerst doen, want daar is het allemaal mee begonnen ook. Klopt, ja. Kun je daar nog iets over, over vertellen? Uh, nou, dat was de eerste single, eind uh, 2015. Uh, speciaal voor mij geschreven door, uh, door Tony Anderson. Ook, uh, ook zanger, maar vooral ook uh, hele mooie liedjeschrijver. heeft ook ja. voor, uh, voor Willeke en uh, André Hazes, Koos Alberts, liedjes gemaakt. En, uh, ja, erg leuk nummer was dat. Mooi, dan gaan we hem even beluisteren. Helemaal ja, leuk. Hey, doen we. was echt alles zat, ik dacht alleen nog maar aan jou. Nee, je wilde niet meer, het was de zoveel keer. Maar in mijn hart bleef ik jou trouw. Klinkt raar nu misschien, maar heb het licht gezien? Ik ben er nu. Niet om die seks, maar met me geluk Maar maak nog gelukkig en blij. En lang van mijn ex gaat niet om de seks maak nog gelukkig en gelijk. Ja, dat was hij dan. Mag ik vannacht bij je slapen? Dennis alberti hier aanwezig in de studio bij ZFM Zandvoort. En eh, ja, ik zou zeggen: blijf lekker luisteren, natuurlijk. Want uh, tot zeven uur ben ik sowieso bij u. En uh, ja, Dennis. Even kijken hoor. Kan je nog meer uh, toevoegingen geven aan, uh, aan dit nummer? Of, uh, of, of, of heb je echt uh, alles al... Uh, ja, maar, uh, eigenlijk uh, zo begonnen. Ik, uh, ik was dus uh, backing vocal, achtergrondzanger bij, uh, bij Willeke. In de, in de band. Ja. En ik vond dat eigenlijk wel, uh, wel prima zo. En uh, hartstikke leuk en gezellig. Samen met je tante op het podium. Wat natuurlijk sowieso... Uh, Geweldig is hè, ze zit natuurlijk al een jaar of zestig in het vak, dus het is ja, één ja, brok moeilijk, ervaring waar ja. je ja. alleen maar van kan leren. Volgens mij, even kijken, was dat toch een jubileumconcert gegeven een paar jaar terug, geloof ik? Ja, klopt, ja. ja. De verjaardag en de artiestenjubileum. En uh, in die periode was uh, uh, Mick Harre, jou ook wel bekend ja, denk ja, ik, ja, ja. Uh, die bracht toen een album uit met uh, allemaal mooie liedjes van mijn opa. En uh, Klopt, ja. hij, uh, mijn vader die, uh, die was daarbij betrokken... bij die hele productie van het uh, van album. En Mick was veel bij ons over de vloer. En hij had me horen zingen. En toen heeft Mick eigenlijk uh, aan mij gevraagd... van joh, uh, ik geef binnenkort een uh, concert in, in Purmerend... in een theater met, uh, met die liedjes van je opa. En uh, ik weet dat jij ook kunt zingen. En ik zou het wel leuk vinden dan... om als ik dat uh, concert geef met die liedjes van Willy, om dan met de kleinzoon van uh, een duet te doen... Ja. En daar heb ik ja op gezegd. En toen hebben we samen het liedje uh, Bruine Ogen huilen niet uh, hebben we ja, gezongen. Prachtig nummer. Prachtig nummer. Ja, ja. En uh, eigenlijk was dat een beetje het moment waar uh, bij mij een beetje het knopje omging. En ik zoiets had van ja, ik wil hier toch uh, zelf ook uh, solo uh, ja. wat meer mee gaan doen. En uh, nou ja, toen een paar maanden later. Uh, heb ik meegedaan aan het programma Bloed, uh, Zweet en Tranen? Ja, goed. Dat, en, was, uh, uh, dat was met het nummer van Jan Smit. He? Ja, was met uh, het nummer van Jan Smit. En dat uh, nou, was ook een hele leuke ervaring om mee te doen. En uh, ook een mooi uh, platform om mezelf ja. eens uh, in één keer landelijk uh, voor te stellen. En ja, zo is dat steeds verder gegaan en uh, wat meer optredens. En uh, ja, toen zijn de eigen singles eigenlijk uh, gekomen. Oké. Okay. En dan heb ik de volgende single ook weer voor me staan. Ja. Geef mij nog een kans bij jou. Ja, dat was, de, dat was de tweede single. Begin 2016. En dat is eigenlijk een beetje voortbordurend op, het, uh, uh, op de eerste single. Uh, die ging eigenlijk uh, qua onderwerp een beetje over iemand die net uit een relatie was. En die dacht van... Uh, ja, niet zelf? Uh, ja, lekker aan de boemel. En uh, mag ik bij jou slapen? Mag ik bij jou slapen? En, en de tweede single was eigenlijk meer uh, later het besef dat je toch ook wel uh, iets moois kwijt bent geraakt. En kijken of er nog een, een kans bestaat om, uh, om de boel te lijmen. Ja, uh, vaak, vaak is die kans er wel. Ja. <laughs> nee, maar dat, uh, dat had geen uh, invloed op je eigen privé... Uh, nee, nee, eh, nee, het was, nee, het was okay. geen autobiografisch okay. <laughs> uh, verhaal, nee. Oké, okay. nou dan gaan we hem eventjes draaien. Leuk. Geef mij een, nog een kans bij jou. Dennis Alberti. Geef mij nog een kans bij jou. Ja, dat zeg ik. Uh, ja, het zijn eigenlijk allemaal een beetje uptempo's. Uh, ja. Klopt, ja. Ja, ja. Voor singles uh, uitbrengen is dat uh, ja, toch iets wat je wat sneller doet. Al, ja. uh, al vind ik uh, ballads natuurlijk ook ontzettend mooi om te doen. En uh, daar ja. zou ik er ook graag een keertje eentje van, uh, van uitbrengen. Maar of dat als single uh, uitgebracht gaat worden, weet ik niet. En in ieder geval wel op een toekomstig album zullen natuurlijk een aantal mooie, mooie ballads komen te staan. Ja. Maar wat grappig is, omdat je natuurlijk nu die singles even zo achter elkaar laat horen... we zijn natuurlijk met een, met een vast team om me heen, met, met producers en tekstschrijvers... zijn we heel erg bezig om een, om een eigen uh, ja, Dennis Alberti-sound zeg maar, uh, te creëren. Ja. En uh, je merkt ook met, met elke single dat we verder komen... Dat we, dat we ook qua productie net even een stapje meer doen. Hè. Je hoort uh, nu bijvoorbeeld in dit tweede liedje een, een, een live saxofoon ook erbij en gitaar... En dat is iets wat je steeds verder, uh, verder uitbouwt. Om het, je wil natuurlijk ook net ja. elke keer bij de volgende single weer een, weer een stapje verder uh, qua, qua product. Dus dat zijn altijd hele leuke projecten om uh, door te maken. Ja, je, je probeert altijd te uiterste eruit te halen natuurlijk. om uh, ja, ja. al zo mooi mogelijk neer te zetten. Ja, en en ja, daar gaan we gewoon voor natuurlijk. Ja precies. Uh, geef jij de nacht nou niet de schuld? Ja, dat is een, uh, ook wel een grappig iets. Dat is eigenlijk een klein beetje een, een, een uitstapje geweest van, uh, van wat ik net zei. Van dat Dennis Alberti-soundje wat we aan het creëren zijn. Ja. Uh, ik zat toen de tijd bij uh, uh, Emile Hartkamp, uh, grote producent. Die is ja, onder ja. andere verantwoordelijk voor het nummer uh, Heb je even voor mij? Ja. Uh, met Frans Bauer, groot gemaakt. Uh, ik zat toen bij dat, uh, bij dat label en ik, uh, ik wilde eigenlijk, ik had hem de opdracht gegeven. Uh, van, joh, uh, ik ben eigenlijk op zoek voor, voor tijdens mijn optredens in het land. naar een echte, een beetje een, een, beetje een kroegeknijter. Kroege ja, dan zat je bij hem goed in ieder geval. zat ik bij hem ja, goed. Ja. En uh, nou, met die opdracht is hij aan het schrijven gegaan voor me. En toen is hij met, met dit nummer uh, uit de koker gekomen. En dat was eigenlijk iets meer uh, voor mijn, voor mijn optredens, zeg maar, bestemd. dan uh, voor, uh, voor de singles die ik normaal uitbreng, zeg maar. Oké. Okay. Dan uh, zeg ik, uh, Emiel Hartkamp, ja, we, uh, eigenlijk kennen we hem allemaal een beetje. Tenminste, ja. de, degene die van Nederlandstalig houden, hij heeft ooit nog een, uh, een album uitgebracht. Voor jou heette dat. En, uh, ja, ik denk niet dat een hoop mensen dat kennen. Hey. Ik, ik, ik heb hem wel in mijn bezit. Dus ja. <laughs> da daarom, uh, ja. Nee, het is een heerlijke, heerlijke cd ook van, uh, met, met, met ballets en zo. Daarom weer, uh, ja. Ik, ik weet dat hij goed kan schrijven. en Dat het altijd goed komt. Ja, zonder meer. Ja, en uh, ook uh, ja, zijn zoon ook natuurlijk, hè. Die zingt ook. Ja, Joey. Dus, uh, ja. Ik denk, uh, ja, we gaan hem even draaien. Gezellig. Geef jij de nacht, uh, nou niet, de, de schuld. Ik werd eerlijk wakker met jou aan mijn zij. Je keek wat geschrokken en zei tegen mij. Het was een leuke nacht.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 Weer door die deur Het is alweer voorbij Dat wat jij gaat van mij Ja, geef jij de nacht nou niet de schuld? Ja, gezellig vet. Ik, ik moet hem even af gaan breken. Hij gaat door. <laughs> ja, de instrumentale versie ja, staat dat is de, de tweede tijd. Ja, ja, ja, klopt. Ja. Nee, die, die, die onderbreken we even. Ja, hey. uh, ja wat... wat, wat uh, wat kunnen we daar nog aan toevoegen? Van, uh, geef, geef jij de nacht nou niet de schuld? Ja, echt een uh, gezellig uh, kroegnummertje. Met uh, zoals je hoort op het eind, een laatje ja, erin. Ja, ja. En uh, ja, lekker hossen en, en doen. En dat, is, dat doet het altijd lekker met een, uh, met een live optreden. Als je zo'n ja. liedje in je, in je kokertje hebt zitten. Zeker uh, in Polonaise. Ja. Ja, dat, uh, dat is voorzelfsprekend. Echt, uh, echt een hardkampnummer <laughs> ook, dat hoor je ook. Ja, ja, ja. Even kijken, dan gaan we ja, eigenlijk uh, naar, uh, naar, naar jouw laatste nieuwe nummer. Ja, alleen voor jou. Nou, toen ben ik weer terug uh, bij, mijn, uh, bij mijn originele componist uh, terechtgekomen, bij Tony Anderson. En die uh, heb ik toen de opdracht meegegeven om zeg maar, het, uh, het meest up tempo uh, nummer te maken tot, uh, tot nu toe. Van, van, uh, uh, van alle liedjes die ik tot nu toe heb uitgebracht. En uh, nou, onderwerpen hadden we, hadden we besproken. Daar heb ik ook nog wat, wat meegeschreven, of herschreven, moet ik zeggen, met, uh, ja. met de tekst. He, want iemand kan wel een tekst voor je schrijven, voor een liedje... maar zelf zeg je bepaalde zinnetjes of woordjes ja, net eventjes anders. Ja. Ja. En je moet het natuurlijk zelf zo geloofwaardig mogelijk uh, ten horen brengen. Dus dan is het wel prettig als je die vrijheid hebt... om, om daar wat kleine nuanceverschilletjes in aan te brengen. En uh, ja, dat is dit nummer uh, alleen voor jou uh, geworden. Ja, nou, dat, uh, ik heb, uh, ja, ik heb hem toevallig... nog voordat ik hierheen kwam, heb ik hem nog geluisterd. En uh, ja... Ik, ik blijf het heerlijk nummer vinden ook. Nou, je. Ja, daarom zeg ik, het, het, het, het, het, het, het, allemaal, het heeft iets. Ja, het is allemaal gezellig. Ja, precies. Dat moet ook. En we gaan draaien. Alleen voor jou, Dennis Alberti. Alleen voor jou wil ik alles geven. Ja.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 Want jij bent mijn maatje en ik jouw vriend. Het zal altijd zo zijn. Alleen voor jou ga ik door het klink. Alleen voor jou wil ik alles geven. Wat je ook zegt of denkt of veel. Ik ga alleen voor jou, alleen voor jou. Als ik je beter te krijgen. Misschien een andere ver. Nou, ik zal je beloven: dat je echt wel aan mij werkt. Hero, niet zo onzeker: wij lachen strakjes het meest. Dan ben jij mij. Dat weet je best, mijn lieve schat Maar jij zit in mijn hart Entertainment for you. Meer dan radio. Zo, dat was hij dan. Dennis Alberti en Alleen uh, voor jou. Ja, heerlijke single. Dankjewel, uh, dankjewel. Lekker, lekker, ja. Ik krijg er altijd weer een vrolijk gevoel van. <laughs> <laughs> hey, uh, Voor boekingen. Maar kunnen mensen daarvoor uh, terecht eigenlijk bij jou? Ja, uh, uh, ik sta natuurlijk op alle, op alle social media... maar uh, ik heb natuurlijk ook een eigen website. Daar staat alles uh, verzameld. Uh, ook de agenda waar ik uh, binnenkort allemaal uh, te vinden ben. Dat is uh, dennisalberti.nl Gewoon uh, Dennis Alberti aan elkaar, hè? Gewoon aan elkaar. Zonder, uh, zonder E voor uh, de mensen thuis. Niet dat ze uh, Alberti met een IE uh, nee, schrijven. Nee, nee. Dat een, uh... Nou, ik denk wel dat de meeste <laughs> mensen weten hoe je Alberti moet schrijven. Ja, nou ja, je weet het niet. Nee, precies. <laughs> En uh, ja, Facebook, alles uh, ben ik natuurlijk ook, uh, ook te vinden. Dus uh... gewoon uh, een privé uh, Facebook. Of, ja, of kun je via de Messenger algemeen, bereiken okay, okay. voor boekingen alles. Uh, geen probleem. Instagram, ja. Facebook. Instagram ook, ja. ja. YouTube, foto's. noem het maar op. YouTube, ja, je, ben, je bent ja, er maar druk uh, mee, <laughs> mee tegenwoordig, hè? met al die dingen. Je hebt er een dagtaak <laughs> bij. Precies. Hé, <laughs> hey, um, ja, dan hadden we het net eventjes over Mick Herre. En uh, ja, die, die zingt natuurlijk... Uh, Willy Alberti, de, de album. En ja, je had het er net al eventjes over Bruine Ogen. Ja. Ja, en ja, laat ik die nou net even klaar hebben staan. Leuk. En, ja, Tijdloos nummer. Kan, kan je, kan je daar, daar eventueel nog iets, iets over, over kwijt? Ja, wat, wat moet ik erover zeggen? Dat is een nummer wat op, op zich staat. Een van de, van de klassiekers van, van mijn opa. En ja, blijft, blijft een prachtig nummer. Ja, je zingt hem zelf ook uh, eventueel bij optreden? Nou, ik doe niet heel veel... Uh, ik, ik, ik treed wel eens op voor de, voor de stichting Zonnebloem, voor de, voor de senioren. Ja. En uh, dan doe ik wel wat meer dat repertoire, omdat ze dat natuurlijk uh, graag horen. Ja. Maar uh, ja, daarnaast zing ik toch wat meer heden, uh, heden muziek en mijn, mijn eigen nummers. Maar uh, De Glimlach van een Kind is bijvoorbeeld wel ja. een nummer wat, wat er altijd wel, uh, wel voorbij komt. Ja, dat... Uh... Ja, en bruine ogen ook af en toe. Ja, een glimlach van een kind is nog net iets bekender volgens mij. Ja. Maar we gaan eerst uh, ja, de bruine ogen doen. Helemaal leuk. Mick Herren. En uh, ja, die zingt Willy Alberti en bruine ogen. Hier je CFM 106.9, 104.5 op de kabel. En uh, mijn naam is Fred Heij. En ik ben bij u tot de klokjes van 7 uur met dit programma Entertainment for You. Rode ogen doen zo pijn Druppels uit hun liefdesbrood. Bruine ogen huilen niet Tranen spreken van verdriet Lieveling het medelijden. Het is mijn sentiment misschien Maar ik kan geen tranen zien Je moet lachen tegen mij kan een man geen tranen zien? Zijn zonnig hart wordt dan te klein, misschien. Al wat hij lief heeft, wordt door hem verwend. Hun mannenhart klopt dan met temperament. Als dus een meisje aan het huis. Zijn mogen voor de zon. Meisjes moeten vrolijk zijn. Rode ogen doen zo fijn. Druppels uit een liefdesbron. Bruine ogen huilen niet. Tralen spreken van verdriet. Lieverling, het medelijden. Men misschien, maar ik kan geen tranen zien, je moet lachen tegen mij. Is Het toch weer een, een ouderwets, uh, lekker, gezellig nummer. Echt een uh, nummer. Ja, brengt je altijd ja. in zo'n bepaalde ja. sfeer, hè? Zo ja, ja, ja. eerlijk. Ja, uh, ja, dan denk je ook inderdaad gelijk weer terug aan, uh, aan uh, Johnny Jordaan, Tante Leen... en dat soort zangers uh, uh, en ja. Dat, uh, ja. dat is allemaal een beetje uit die tijd. Ja, dat dat, dat heeft, heeft iets aparts. Dat, uh, dat kan ik niet ontkennen. Nee, zonder meer. <laughs> er zijn er ook maar weinig die het na kunnen doen, uh, eigenlijk. Het, het, het is niet... Uh, ja, het, is, het is niet te omschrijven, laat ik het zo zeggen. Nee, nee, inderdaad. En ja, er zat een bepaald iets in die, in die stemmen van, van die mensen ja. van toen. En, en die snik in het Amsterdamse. Ja. Het is vaak geprobeerd na te doen. En er zijn een aantal mensen die in de buurt zijn gekomen. Maar ja, het origineel, dat blijft toch altijd het mooiste. Vind ja, ik. ja, ja, ja. Even kijken. Jouw ja, tante die heeft uh, laatst nog een nummertje uitgebracht. Met die, uh, hoe heet die jongen? Mart Hoogkamer. Ja, ja, ja. Ja, dat uh, ook dat nummer eigenlijk opnieuw uitgebracht. Ja, en dat, dat vind ik toch wel uh, ja, heerlijk. Ja, dat klinkt zo uh, ja, ouderwets, maar toch gezellig. Zo is het. Hey, um, ja. De glimlach van een kind. Daar gaan we het, uh, zo nog even. Uh, die, die gaan we zo nog even draaien, laten we het zo zeggen. Ja, dus daar heb ik nog een grappig verhaal over. Dat is eigenlijk uh, het eerste liedje wat ik ooit uh, live op een podium gedaan heb. Ik was toen een jaar of uh, zes. Heel wat uh, jaren geleden en uh, ik was met mijn opa mee, uh, die zat in de jury bij het uh, Jordaanfestival. Dat is een heel groot evenement wat al, uh, geloof al twee, ja. jaar in Amsterdam ja. elk jaar uh, wordt gehouden. En ik liep daar als, als kereltje van zes een beetje rond de banjeren, rond het podium, terwijl opa in de jury zat. En op een gegeven moment mocht ik uh, op het podium uh, komen en mocht ik uh, ook een liedje zingen en dat werd dus de glimlach van een kind... Maar ja, ik was echt een kereltje en ik stond daar uh, te zingen. En na drie zinnetjes was ja. ik uh, de tekst kwijt. Ja. En toen is opa bij me komen staan. Die heeft me op een krukje gezet. En toen hebben we samen het lied als duet uh, afgemaakt. En dat was eigenlijk mijn eerste ervaring op het podium. Meteen in duet met uh, de grote Willy Alberti. Ja, nou, dat klinkt zo bekend. Uh, voor mij zijn er een hoop artiesten zo begonnen een beetje. Ja. dat uh, Inderdaad op de markt of uh, op, een, op een krukje of een uh, tafeltje... En, uh, ja, ja, of boven biljart. Ja, ja, ja, ja. We gaan hem even draaien. De glimlach van een kind. Leuk. Jij bent zo wijs. Dat zegt een kind. Jij bent zo grijs. Dat zegt een kind. Jij bent gedraaid. Jij wordt al echt een oude heer, maar voor je denkt, hoe moet dat nou? Ik je hand en lacht naar jou. De glimlach van een kind doet je bezet. Dat je leeft De glimlach van een kind Dat nog een leven voor zich heeft Want leven is de moeite waard Met soms wel wat verdriet Maar met liefde, geluk en plezier in voorzien De glimlach van een kind Dat met een prijs speelt op een kop van een kind. Ja, Mick Herren en uh, ja, samen met uh, met met met, Wille. met Willy. Nou, nou, nou, nou krijg je dus met het systeem. Even kijken. Ja, met Willy inderdaad. Zo, daar zijn we weer. <laughs> ja, je hebt zoveel knopjes hè? Nou ja, maar dat, dat werkt niet altijd uh, even goed uh, met elkaar uh, als je dus uh, verschillende programma's uh, gebruikt. Precies. Uh, hey, ehm um, ja, we hebben het al eventjes over gehad. Uh, een album. Zit dat, uh, zit dat eigenlijk in, uh, in het verschiet? Of? Ja, daar dus zijn we langzaam naartoe aan het werken. We hebben nu vier singles uitgebracht. En daar zullen er nog wel één of twee van, van uh, volgen. En dan gaan we inderdaad uh, langzaam uh, toewerken naar een, uh, naar een mooi album. Ja, en met ballads, hoop ik. Uh, aangevuld ja, tussen... met een aantal <laughs> mooie ballads. Misschien, uh, misschien een duet erbij. Uh, kijk, op ja, een album kun je dat, alle kanten een beetje ja, op. Dat, uh, dat, uh, ja, een duet zou ook in, uh, inderdaad heel goed kunnen, ja. natuurlijk. En ja, ik, ik, ik denk Ik, ik heb er in ieder geval uh, die, die Waar we het net over hadden van Mart Hoogkamer heb ik, heb ik er eventjes bij gehaald Lachen een beetje aardelen. Ja, Lijkt me ook wel leuk om, uh, om deze even te draaien Als je het niet erg vindt natuurlijk. Nee hoor <laughs> Lekker nummer Ja, nou, ik bedoel, we hebben nog een uh, kleine kwartier Dus ja, komen we wel rond Om dat nou helemaal vol te praten hè? Dan kunnen we beter wat muziek ja, ja, draaien ja, toe. Zo is het, komt ie Lachen, een beetje huilen, maar het en welkom, Betty. Lachen, een beetje huilen, ik wil met niemand ruilen, want dit is het leven dat ik leef. Doorgaan. Alleen omdat ik om dat leven geeft. Als je klein bent wil je groot zijn. En later wil je jong zijn. Altijd wil je zijn wat je niet bent. Wat ouder en wat wijzer. Je haren worden grijzer. Hoogdame en uh, Willeke Alberti. Lachen en een beetje huilen. Heerlijk nummer. Ja, dan zeg ik het zelf. Het volgende nummer wat ik hier voor me heb staan... is uh, ja, telkens weer van René Vrogen. Ja, een verzoekje van mij. Ja, wat heb je uh, met ja, de nummer? Ja, uh, ik vind dat Van Willeke... een van de uh, mooiste nummers. Uh, het is sowieso fijn als je als uh, artiest... Uh, een nummer hebt waar uh, mensen je meteen... Zeg maar, aan, aan koppelen als je een grote hit hebt. Willek heeft dan het geluk... dat ze naast Telkens Weer ook nog meer liedjes heeft... die je meteen aan haar kan koppelen. Zoals ja. een Samen Zijn bijvoorbeeld. Ja, maar uh... Telkens Weer blijft voor mij toch wel... een van de mooiste liedjes van haar. En uh, ik vind uh, de, de versie die René Vroger ervan gemaakt heeft... Uh, vind ik zelf ook uh, heel erg mooi. Dus vandaar dat ik uh, om die heb gevraagd. Oké. Okay. Ja, ja, Samen Zijn dat kennen we allemaal. Omdat voor mij was dat het, uh, ooit een, een nummer... Uh... Wat gebruikt werd in een uh, Bas en Adriaan... Uh, Pompie de Robodol. Ja, ja, toch? Klopt, ja. Ja, ja. ja. ja. ja dat is, schiet me eens iets te binnen van. <laughs> Jeugdsentimenten. <laughs> ja, dat is inderdaad jeugdsentiment. Nee, prachtig is dat. Ja, Robby. Hey, we gaan hem eventjes draaien. Leuk. Telkens weer, René Vroegen Telkens weer Haal ik me in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 Er komt er een waar ik alleen voor leef. Mijn hart aangeef mij Ik vind dat wat ik nu ontbien. Liefde voor altijd, telkens weer. te stil van, laat ik ja. het zo zeggen. Ja, het, het is gewoon een heerlijke plaat. En uh, ja, die album uh, ja, die kennen we allemaal nog. Tenminste, de, de, de wat oudere generatie, die kennen de album van Willeke natuurlijk. Ja, wat zo mooi is aan, aan muziek, muziek is natuurlijk emotie, hè. En uh, het is aan de ene kant is het prachtig om uh, in, een, in een vol bier, uh, tent te staan en uh, iedereen uh, te laten hossen op, uh, op de liedjes die je ja. zingt, en de ja. Polonaise. Maar nog mooier is het als je met een, uh, met een gevoelig liedje de, de tekst goed over weet te brengen. Dat ja. je mensen echt emotioneel uh, weet ja, te ja, raken ja. en bij ze binnen kan komen. Nou, dat hadden we net al eigenlijk uh, een beetje een snik die erin zit. Ja, die, die je overbrengt en maar niet, ja. niet, niet, niet kan verklaren. Van, ja. Dat is het grootste compliment ja. uh, wat je als uh, zanger uh, kunt krijgen. Ja, ja, ja. Ja. Nee, dat, is, uh, ja, dat zeg ik, dat is een apart geluid. En ja, dat uh, ja, eerlijk, ik moet het eerlijk bekennen. Dat, dat komt gewoon uit Amsterdam. Is niet anders. Yes. Ja. <laughs> hey, uh, ik heb hier ook een nummertje uh, voor me staan. Uh, van, uh, van Willy Alberti. Ja. De spiegel van mijn leven. Ken je die? Ja, natuurlijk ja? ken ik die. Ja, want ik denk dat de meeste mensen hem toch niet, niet kennen. Nee, was niet een heel bekend uh, nummer. Was ook een beetje aan het, aan het einde van zijn uh, van carrière. En van zijn leven ook dat hij uh, uitkwam. Ja, dat klopt. Ik ja, denk in 1984 dat hij uit is gekomen. Ja, toen, toen was hij inderdaad al aardig wat, wat afgevallen. En ja, zo. ja moest hij. Ja. Zie je ook op de hoes staat hij voor een, voor een spiegel en was hij ook erg, erg vermagerd. Als ik inderdaad even voor me haalde, was het een lichtblauwe hoes waar hij inderdaad op vermagerd voor een spiegel stond. met een, ja, een gouden omlijsting, zeg maar. Klopt, ja. ja die ja, spiegel hebben uh, we nog steeds. Ja. En uh, ja, uh, ook, een mooi, uh, ook een mooi nummer. Ja. Ik, Pas uh, het ook bij uh, uiteindelijk uh, dat het een beetje zijn zwanenzong uh, is geworden. En uh, dat ja, hij zich uh, maar terugkijkt op zijn uh, leven. Ja. Uh, daarom, ja, ik denk, laat ik er eens eentje naar voren halen. Die, uh, ja, mooi nummer die als afsluiter. toch to, to, to, to de meeste mensen niet kennen eigenlijk. Ja, uh, uit de piratentijd, zo moet ik het zeggen. Ja. Hé, hey, dat uh, gaan we doen. En dan uh, ja, nemen we daarna een beetje afscheid van elkaar. Dat is goed. Tenminste, afscheid niet, maar. <laughs> dan zeggen we gedacht tegen elkaar. Oké, oké. Laten we het zo zeggen. Daar sta ik dan voor de spiegel van mijn leven. Naar een ander kijk En ik denk Weet ik het allemaal zelf Maar de ogen waar ik naar kijk Geven mij het antwoord Nu ik mijn jaren Weer ga overdenken Voel ik van binnen toch een beetje ben Maar zo was ik Zo heb ik willen leven Niets zal nog keren In je leven de herfst hebben bereikt zoals ik. En je kijkt in je eigen ogen dat je altijd kunt zeggen, ik heb een beetje brouw en een beetje spijt. Maar ik probeer steeds het beste te doen. Nu ik van jaren weer ga overdenken, voel ik van bin. Voel weer kracht om zo verder te leven, een sterk vertrouwen waarom ik geef zing. Ik verder leven. Ja, dat was hij dan. De spiegel van mijn leven, Willy Alberti. En uh, ja, volgens mij inderdaad uit 1984. Ja. Ja. Ja. Ja, ik, uh, zeg het, ja, ik blijf het een heerlijk nummer vinden. Ja. Sowieso heel veel nummers van, uh, van, van Willy, natuurlijk. Ja, zo'n prachtige, ja. ja. prachtige stem wat hij, uh, wat hij had. Ja. Daarom, uh, ja ik, ik heb er nog eentje, eentje klaargezet, zo even voor het laatste. En dat is uh, het liedje Liefde. Nou ja, ook heel erg bekend bij iedereen, ja, denk een ik. een van ik, zijn bekendste liggen. ja Ja, ik ja, denk het ook wel. Ja, en uh, hij zong ook vaak Italiaans natuurlijk. Dat, dat, uh, ja, dat was toen de tijd helemaal in, hè? Ja, ja andere ja's het hebben het ook gedaan, hè? Ja. Ze, samen, ze hebben elkaar een beetje opgestookt, als het ware. Hé, hey Dennis, uh, ja, we gaan, we gaan ja, een eind aan breien. Bedankt uh, dat ik hier op visite mag komen. Ja, nou ja, altijd uh, van, van, van harte welkom. Ik, ik begin ook uh, dubbele tom te praten, geloof <laughs> hey, ik. En uh, ja, natuurlijk uh, hoop ik je uh, gauw nog eens een keertje terug te zien. Dat gaan we zeker doen. Uh, als het album uh, er is of als we, we een nieuwe single dag, hebben, dan ja, ja, ja. komen we gezellig weer even aanwaaien. Ja, nou, daarom zeg ik, het is eigenlijk een bijna een thuiswedstrijd. Zo is nee. het. <laughs> en uh, ja, dus nogmaals bedankt voor het komen hier naar de studio. Graag gedaan. En uh, groetjes aan alle luisteraars. En uh, heel graag tot de volgende keer. Ja, dat was het dan. Dennis Alberti hier uh, bij CFM op die 106.9, 104.5. En we gaan nog even een plaatje draaien van uh, ja, zijn, zijn open natuurlijk. William Alberti uh, ja, is getiteld Liefde. Het weer om liefde het is een vonk die overspringt Wordt een vlam die vuil gaat branden, Liefde het gaat toch altijd weer om liefde als je het eenmaal hebt gevoeld, neem het dan bij de handen. Liefde. Maar te lezen jogen heeft nog nooit iemand bedrogen. Is he... Je vleugels om te zweven. Geef je moed en nieuwe kracht. Het is de bron van alle leven. Liefde. Geef je hoofd en ook vertrouwen. Het is een woord, een klein gebaar. Zodat een ander van je gaat houden. Liefde. Al het altijd weer te proberen en het steeds weer overdoen heeft geduld is vol